Stubinitsky met het NOS-journaal. Er komen vervroegde verkiezingen in Oekraïne. Maar wanneer is nog niet bekend. Dat zegt president Janukovic. Ook zou er een regering van nationale eenheid komen... en de president zou minder macht krijgen. De oppositie heeft nog niet officieel gereageerd. Volgens een Oekraïnse krant blijft oppositieleider Lutschenko erbij... dat president Janukovic onmiddellijk moet opstappen. In Somalië is het presidentieel paleis aangevallen door militanten... Zwaar bewapende strijders droegen bomgordels en hadden vuurwapens en granaten bij zich. Een vertegenwoordiger van de VN zegt dat er mensen zijn omgekomen. Hoeveel is nog onduidelijk. Tussen bewakers en de aanvallers is een vuurgevecht ontstaan. Vandalen hebben in Tokio ruim 250 exemplaren van het dagboek van Anne Frank vernield. In meerdere bibliotheken in de stad zijn boeken gevonden waar 10 tot 20 pagina's zijn uitgescheurd. Andere boeken die te maken hebben met Anne Frank en die nog niet beschadigd zijn... liggen voor de veiligheid achter de balie. Over de dader is nog niets bekend. De Duitse Olympiër die vermoedelijk doping heeft gebruikt... is een vrouw uit de biathlonploeg, Evi sagenbacher Stelen. Dat meldden Duitse media. Er komt een contra-expertise en een verhoor door de tuchtcommissie van het IOC. Een Duitse doping-expert beweert dat er in nog twee andere sporten... olympische deelnemers zijn betrapt op het gebruik van doping. En er komt een politiepost op Mount Everest. Hij wordt neergezet bij het basiskamp van de hoogste berg ter wereld... op ruim 5000 meter hoogte. Aanleiding is een ruzie tussen Europese bergbeklimmers en Nepalese gidsen. De twee politieagenten en de militair... houden ook toezicht op het schoonhouden van de berg. Het weer, de buien trekken vanmiddag weg naar Duitsland... waarna vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon doorbreekt. Het is 8 tot 10 graden, morgenochtend enkele buien, smiddags weer zon. Dit, was het Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afritten Soest en Bunschoten 7 kilometer. De rechte reishok is dicht aan ongeluk. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knooppunt Eemnes. Via Hilversum over de A27 en de A28. A2 Amsterdam richting Utrecht bij Marsen 3 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij het Ringvaart Aquaduct staat 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zootermeer en 7. 4 kilometer. Er is maar één reishok open. Er ligt daar een vuilcontainer op de weg. Het opruimen gaat nog een tijd duren. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Rotterdam. Tot zover de verkeers...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 En dat ding gaat nog strakker om mijn pols. Ik zeg, ben jij dat gedaan? Hij zegt, dat wil ik niet. Hij wie ben je eigenlijk? Hij zegt, dat wil ik ook niet meer. Hij zegt, waar kom je vandaan? Hoe kom je hier binnen? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Kom je hier uit de buurt? Als zegt, dat wil ik allemaal niet. Ik zeg, nou maak even los dan. Zit het een beetje strak? Hij zegt, dat kan ik niet. Ik zeg, dat kan je niet. Ik zeg, kom, maak even los. Nou. Ik heb in mijn eigen huis vastgebonden. Maak los. Als zegt, dat gaat niet. Ik zeg, luister, ik word nou een beetje pissig. Telt tot drie. Als ik krijg een klap voor je harsjes. Hij zegt, maar. Doe maar. Zit je maar uit te lokken? En ik haal in één keer uit. Bam! Hij voelt er niks van. Hij duwt even zo terug en komt weer terug. Ik denk, nog maar een klap. Bam! Ik heb gewoon pijn aan mijn vuist. Zo hard is die kop van die dikke man. Eén <lacht> uur. De klok slaat één uur. En ik denk ineens, ik had om tien uur bij mijn moeder moeten zijn. Ik zeg, oh wacht even. Ik zeg, sorry, je moet me verlossen. Ik moet even mijn moeder bellen, die zit op me te wachten.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 Ik kreeg angstaanvallen. En mensen zeiden, je moet even hulp zoeken in een jeep, Het dus gaat niet goed. Maar ja, ik hield vol. Ik zei, nee man, er is niks aan de hand, het is gewoon even tijdelijk. Gewoon, morgen dan uh, stop ik met alles en dan... Ja. Uh, yeah. Het heeft maanden geduurd. En uiteindelijk, ja hoor, dan ging ik. Komt een Marokkaan bij de psychiater? Ja, lijkt wel het begin van een mop, hè? En ik zit er zo voor de allereerste keer tegenover die psychiater... en hij schrijft nog wat dingen op. En hij kijkt zo even naar me en zegt... Zo, meneer Amali, kent u Hakim toevallig uit Haarlem? Nee. Oh, nee. Ik denk, misschien kent u hem. Ik denk, nee. Ik zeg, ken jij Fred uit Rotterdam? GELACH Ook niet. Ook oh, dat jullie elkaar allemaal kenden. Ik denk, nou, dat begint goed. <coughs> Hij zegt, wat kan ik voor je doen? Ik zeg, ja. Ik zeg, uh, mag ik dokter zeggen? Ja. Dokter, waar moet ik beginnen? Hij zegt, gewoon met het begin. Ik zeg, nou, hier, die dikke. Ik zeg, wie? Hier, die dikke man naast me. Hij zegt, wacht, dan schrijf ik even op. Interessant, de dikke man. Ik zeg, ziet u hem? Hij zegt, nee, maar als jij hem ziet, geloof ik je. Ik zeg, wat een opluchting. Ik zeg, niemand gelooft me. Ik word er gek van, dokter, echt waar. Ik weet niet wat er aan de hand is met me de laatste tijd, de laatste maanden, de laatste jaar. Ik ben alleen maar aan het drinken, ik ben drugs aan het gebruiken, ik vind niks meer leuk, ik doe niks meer, ik kom niet meer buiten, ik zie niemand meer. Ik, zeg, ik voel, me, voel me moe. En als ik in bed lig, dan denk ik, ik wil in bed liggen, maar dan lig ik al in bed en dan blijf ik maar in bed liggen. En ik zeg, en ik heb een schuldgevoel. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het idee dat alles mijn schuld is. Dat mijn vader is overleden is mijn schuld. Dat mijn moeder ziek is geworden is mijn schuld. En ik ben gaan scheiden is mijn schuld. Als ik weer vervelende, negatieve Marokkanen in het nieuws zie, denk ik dat is mijn schuld. En ik ken die Marokkanen helemaal niet, maar ik denk toch, ja, dat is mijn schuld. Ja, het is niet eens familie. Het zijn Marokkanen, maar die worden tegenwoordig herkend. Vroeger herkende Nederlanders Marokkanen helemaal niet. Vroeger, vijf, zes jaar geleden. Als je een Marokkaan in een rijtje zou zetten naast een Turk, een Algerijn, een Tunesiër een Syriër, een Egyptenaar. En je zou zeggen tegen een Nederlander, wie van deze jongens is Marokkaans? Had hij gezegd, ja, dan zou ik het niet weten. Moet ik dat weten? Dat weet ik zo niet. Ja, dat lijkt allemaal op elkaar, joh. <laughs> weet je dat echt niet weten? nee. Allemaal, nee, eentje. Er zit er één mee. Oh, er is één Marokkaan bij. Oh, ik zou dit niet weten, nee. Al sla je me dood? Ja, misschien dat hij me doodslaat, dan denk ik, nou dat is hem. Ja, ik zou niet weten, joh. Ik zou zeggen, die nee, wacht even. Dus. Nee, het is allemaal een beetje zwart haar en zo, hè? Ja. Maar nu niet. Nu wordt de Marokkaan wel herkend, want die heeft namelijk een licht getint uiterlijk. En spreekt vaak met een Marokkaans accent. En dat heb ik de mensen geleerd, dokter. Ik doe al vijftien jaar lang Marokkaans accent op een podium. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, Dus ja, het is allemaal mijn schuld. En die dokter zegt, en wat verwacht je van mij? Zegt, dat weet ik niet. Dus u bent hier de specialist? Ja, ik hoor goede dingen over die pillen, die antidepressiva. Doe, doe maar wat pillen trouwens. Geef hem maar wat pillen mee. Hij zegt, met pillen alleen red je het niet, hè? Zeg niet? Nee, zegt hij, je zult, zult nog vaak terug moeten komen hier voor gesprekken. Ik zeg, ik vind alles prima. Hij zegt, maar die dikke man, die kan ik niet wegjagen. Dat kan alleen jij. Ik zeg, hoe dan? Gewoon zeggen dat hij weg moet gaan, het is jouw leven, kom op, zeg. <laughs> Ik zeg, ja, oké, okay, je kan het proberen. Nou, je hoort het, de dokter zegt het ook. Ja, het is genoeg, het is mijn leven, nou, op donder gewoon even. Ja, gewoon even weg nu, je is klaar. Met helemaal zat. Nog meer? Ja, op rotten. Ja, op zouten. Op dieven. Ja, op donderstralen, ga weg. Ga weg. En de dokter zegt, misschien kun je hem verdrijven, zoals jullie het vaak in de cultuur doen. Bedrijven, Je bedoelt naar zo'n dokter die. Hallo, hallo, hallo. Even serieus, man. Bent u nou serieus? Moet ik nou hier echt? Uh... Loutzoen met uh, Promise to the No Man's Land Je kunt elke avond horen uh, Als afsluiting van uh, Studio Sportwinter dit liedje uh, Bij de uitzending over Sochi Natuurlijk Ja, uh, Het was even ZFM lunch hè? Heerlijke uh, vis van uh, Rob Harms Dus uh, ik denk wel. Nou, uh, Hé, hey, Die hebben we al gehad Die gaan we eens even overslaan natuurlijk. Hè? Dat kan natuurlijk allemaal niet. Nee, dat kan allemaal niet Die hebben we al gehad Die wil we voor niet Zo. Let's go. Hoppa! Boko with the stones. Sunki. Okay. Jumping Jack Flash. gelukkig de album Destination uh, Manchester request weer uh, terug uh, ging het naar hun roots uh, Stones gewoon de Stones er waren oh keiharde lekkere rock and roll rhythm and blues zo oh, hoort dat bracht Jumping Jack Flash de Rolling Stones afkomstig van het album Grrr. U weet dat het vorig jaar uitgekomen is ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Rolling Stones. Yeah! En dit is Sailor. From the 18th century Over iets anders ging dan uh, vrouwen en uh, de zee en uh, weet ik het allemaal niet. Oh, Noemen we nog steeds actueel, hè? wordt eigenlijk met de dag actueler, want er komen steeds meer files, ja. Traffic Jam, Sailor. Daar kwamen we weer tegen, Wat een leuke plaat trouwens. Kwamen we weer tegen in een lijstje dat ik uh, had genoemd. Uh, top 30 niet gehaald en dat klopt ook, want die LP haalde net de top 30 van de vinyljaren niet vorig jaar. Ja, zo gaat dat. Oké. Okay. Ik weet waar een café is. Biljart en geen tv's. Waar opa op zijn sloffen. zijn hier een afkomst toffe. Een Griek uit verre landen. Biljart over drie banden. Geen mens is uit de gratis.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 Ga maar aan Hanson Café Café met een lager zonderling en, en geen wc voor damesavond Hansel Café Café is een herinnering Zonder tv Output transcript: We wonen door de wet met zijn rommel in de vet. Zijn pilsjes en zijn spijt en zijn schreeuwen wil je al. Ach, zo'n café. Café met een lager zonder ring en geen wijze voor dames en heren. Ach, zo'n café. Fantastisch nummer van. KV spoedig van herinnering. Van Herman van Veen. Echt een prachtig liedje. En uh, dat noemen we. Dat heet adieu, café. En wij gaan nu met iets heel anders bezig, dames en heren. Want het is weer bijna half twee. Ja, en dan weet u het, hè? Even. Niet te geloven. Oh. Ja. Niet te geloven. Wauw. Come on. <laughs> nou, dat is niet te geloven. Daar gaan we dan, hè. Zo. Ja. soort herrie maak jij. De agenda. Ja, ik moet toch even ja. laten horen dat ik ja, ja. de agenda is. Ja. Even eventjes even Angela toe. Ja, dat toch even, doen. even een klein stukje Angela, hè, Want dan, we missen het ja. er anders. Ja, ja. ja. Dus moeten ja, even je een dan klein stukje... Je alleen op. dan, hè? Ja, ik voel me ook erg alleen hier. Nou, het, het valt mee. Albert Jan eh, zit hier en Rob Harms zit hier. En eh, die, Rob heeft net, net heerlijke vis gehaald. Och, jongen, jongen. Oh, jonge, jonge. oh Ach, zo leuk. gewend, Ja, dat is niet te geloven, joh. Ja, dankzij Rob. Goed. We ja. Aan de agenda gaan we doornemen, Ruud. Zet maar door. Het doen? begint vanavond al. Oh. Ja, vanavond begint het al. Om acht uur is er in Café Koper het eh, de tweede deel van de. Battle of the Sexes, oftewel het Shoe kampioenschap voor heren. Oeh. Alleen heren mogen vanavond meedoen, de dames zijn al geweest een week of wat geleden. En um, over vier weken dan is uh, de, de Battle of the Sexes, oftewel de beste dames tegen de beste heren, Sjoelen in Café Koper. Het begint om acht uur, uiteraard vrij entree. Dames zijn natuurlijk van harte welkom, maar mogen niet meespelen. Maar wel mee Joelen, niet Sjoelen. Niet dat is wel leuk, hè? Ja, dat is een dat leuke woordspeling. Dat is wel ja, leuk, hè? Je mag wel jullie ja, maar niet joelen. Nee, net andersom. Je mag wel jullie maar niet joelen. Ja, ja. oké. Okay, goed. We gaan, we gaan naar de zaterdag. Morgen begint de, de officieel de Kids Adventure Week. Ik vind het een vreselijk woord. Ja. Maar goed, dat is verzonnen door VVV. Een hele week lang uh, ...kinderen die van alles nog wat kunnen doen in het Zandvoortse. Vandaag is de uh, kinderburgemeester geïnstalleerd, Eva van der Meijen... ...en uh, die zal morgen de Kidsweek officieel openen om 9 uur bij de VVV in de Bakkerstraat. Okay. Morgen hebben we ook een short rally op de het circuitpark Zandvoort. De short rally dat moet je je voorstellen, R rond de baan en op de baan worden uh, een x-aantal proeven uh, gemaakt. Die moeten ze zo snel mogelijk afleggen. En degene die dat hetzelfde doet, die heeft gewoon gewonnen. Zo werkt dat nou helemaal. Ja. Dan blijft vanaf 10 uur een hengelsportbeurs in Talassa. De Standpavillon Talassa. Uh, van alles nog wat is er te koop uh, voor, uh, voor, voor de Hengelsport. Uh, en dat gaat uh, van Big Game, dat zijn die hele grote vissen. Tot aan het piekluttige uh, Hengelszicht waarmee je hele kleine witvisies vangt. Van alles nog wat ertussen. Georganiseerd daar door uh, Leo Hubbledebub. Uh, uh, uh, de uh, uh, uh, uh. hengelsport is in te lassen. Begint om 10 uur en is om 2 uur weer afgelopen. Dan hebben <lacht> we morgen ook nog, om 3 uur, het muziekpodium. Het museummuziekpodium moet ik zeggen. Daar treden op Eppervloed. Uh, het duo Eppervloed. En dat zijn G. van den Berg en Klaas Koper. Die uh, gaan een uur daar uh, lekkere gezellige liedjes zingen. Uh, en dan zal uh, G. Uh, het geheel begeleiden op haar accordeon. Zondag hebben we weer muziek. En nou iets heel anders. Dan zal Cati uh, chomé Lotin, Oftewel Rodus. Uh, een, een, een schmop organiseren bij uh, Stamprofilme 17 en dat is blazant. Dat wordt allemaal opgenomen, dat is uh, voor de wereldvrede. Daar, daar worden allerlei opnames gemaakt. Overal in de wereld worden daar uh, fleshmops uh, gedaan. Je weet wat een fleshmop is, neem ik aan? Ja, dat weet ik, dat weet ik. Ja, ja oké. Okay, dat zullen we... Zo'n stofzuiger aan. is dat? Stofzuiger? <laughs> Kun je flitsend stof af. mee weghalen? <laughs> <laughs> Hij mijn pieper afzitten. Ja. Uh, goed, dan hebben wij volgende week in het begin van de week ook nog een pijn en tanden, wat ik echt even onder de aandacht wil brengen. Dinsdagavond is in de raadzaal uh, de tweede bijeenkomst van, van idee naar resultaat. Uh, dus de eerste avond, daar hebben een heleboel mensen ideeën geopperd. En die zijn dat de laatste twee, drie weken zijn die dat uit gaan werken. En die resultaten die komen dus dinsdag ter tafel. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen om het uh, verblijftoerisme in Zandvoort uh, te faciliteren. Zodat er meer mensen uh, niet een dagje komen, maar bijvoorbeeld een week of een lang weekend. Of weet ik veel wat, twee, drie weken. En dat is heel belangrijk. Want Zandvoort uh, zoals je weet, drijft op de toerisme en dat... Uh, dat moeten we gewoon hoog houden. Ik hoop dat er hele leuke ideeën uitkomen. Ik heb er al een aantal gehoord. En uh, dat, dat is niet dan uitgewerkt. En dat komt dan uh, dinsdag om acht uur in de raadzaal der tafel. De entree is uh, via de trappen op het raadhuisplein naar het bordes. En de deur gaat om half acht open bij mijn weten. En dan hebben we ook nog woensdag iets. En dat is uh, een, een openbaar... Politiek café. Dat is, wordt georganiseerd in uh, Café Neuf aan de Halverstraat. En daar willen de, de politici uh, onder leiding van Ben Zonneveld in een gesprek raken, desnoods discussiëren met de Sanfords in Oost. Het begint om acht uur. Uiteraard is de entree vrij. En ja, ik heb geen idee tot hoe laat het gaat doen. Dat kan lang zijn, maar dat hoeft niet per se. Dat is hetgeen ik even wilde mededelen, uh, Ruud. Ja, nou dat is hartstikke mooi. We zijn er blij mee. zijn van alles en nog wat doen. Ja. En dan in het weekend met muziek en sjoelen. Ja, sjoelen. Kan... Ja. Ja, oh, ja, ben jij goed in sjoelen eigenlijk? Oh. Nee, want ik moet tegelijkertijd namelijk kaarten. Moet ik kaarten als bij de Zwarte Bende Dus ik hoef niet goed te zijn in sjoelen. Ja. Oh. Nee, ik ga niet alles tegelijk. Je kan toch gaan klaversjoelen? Wat zegt u? Je kan toch gaan klaversjoelen? Ja, ik het graag. Of Juliassen, kan <laughs> ook. Ja, maar weet je, wat <tomt> het verpand is dat uh, ze doen het nou een, een paar jaar. En het is heel verpand dat meestal worden de prijzen verteld over nou, vijf personen. En dan is het net elk jaar ze net even kijken wie dan aan eerste wordt. Ik ja. ben nee, echt, joh, die gasten, dat is ongelooflijk. Ja. Dat is echt ongelooflijk. En um, dat hebben ze vroeger dus veel gedaan thuis, dat kan aanzien, zien. Het wordt bijna niet meer gespeeld volgens ja, mij. Ja, maar, toen hadden, maar tv, toen hadden we nog geen tv, Toen hadden we nog geen tv. Ik heb ook nog een schulbak. Ik heb ook nog oh, een schulbak nou. thuis staan. En dat zegt ja, nu pas. Ja, ik heb en een schulbak. Ik heb ook. Nou, ik weet het niet. Ik heb het geloof ik al 25 jaar niet meer gedaan, maar ik heb nog wel een schulbak. Ja. Okay, okay, okay. Ik ga wel eens die oefenen die voor geld, volgend okay. jaar. Bewaar, bewaar hem nog honderd jaar, dan is je geld waard. Hè? Nee, ik bewaar hem, ik ga, hem nog even, ik ga oefenen, en dan ga ik volgend jaar ook meedoen. Lijkt, ja. lijkt, me, lijkt me zo leuk? Ja, ja nou, dan maak ik foto's ervan, als jij ja, meedoet. Ja, dat dus lijkt me leuk. Hey uh, Joop, fijn weekend. En um, ja, nou, ja, we spreken elkaar uh, maandag weer, hè? Dan horen we weer hoe ja, alles afgelopen duur. is natuurlijk. Uh, dan gaan we even kijken hoe het allemaal geweest is in ieder geval. Ja, dat is wel geweldig natuurlijk. Oké, okay, nou, ik wens je een heel fijn weekend. En ehm... Um, is gelijk. Tot de volgende keer. Jouw gasten daar. Ja. Dankjewel en tot ziens. Hoi, hoi. Hoi. Alsof het licht werd gedoofd en een spot op haar scheen. Het geluid zachter werd toen ze binnenkwam. Met het feest en decor waarin wij mochten stralen. Was mij uit het niets, plots de adem opnam. Ik kon niet anders dan zo naar kijken Gelukkig als een parfum om haar heen Het leek alle anderen niet echt op te vallen Ze keken wel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 Yeah Het nou, is dus weer zat te doen het weekend. Dus je kunt weer genieten. Je hebt er goed weer bij. Dat ook nog, hè. Het wordt redelijk weer het weekend. Dus, uh, het is redelijk weer het weekend. Dus dat is natuurlijk dan ook weer, weer lekker voor al die uh, activiteiten om ze lekker bij te wonen. Nou, heel gezellig. Um, dan heb je het over lekker weer. Uh, ik weet niet wat er mis is hier, maar... <laughs> yeah, Harry Nilsson on the film *Son of Dracula*. Here come the daylight, it's making me sad. Daybreak. Come the sunlight, making me sad. Had a good time last night, best I ever had. Here come the sunshine. ze speelt er daar een rol in. Onder andere samen met Ringo Starr. En uh, het volgende nummer. Ja. Ik heb eigenlijk altijd een hekel aan het nummer My Way gehad. Behalve aan deze versie. Het is de mooiste versie van My Way die er bestaat. And now. The end is near.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 Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off More than I could chew But true it all, babe. When there was doubt I ate it up spit it out I faced it all And I stood tall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 Geweldige... Vooral die momenten dat hij het van net niet haalt, weet je Dat is gewoon heerlijk. Oh no. No not me. I did it my way. Ah. Ja, ik vind, ik vind het de meest doorleefde versie van... Ik weet niet of ik het gehoord heb. Prachtig mooi. Herman Brood natuurlijk. En uh... <fixert> Wij gaan verder met nog man met zo'n lekkere stem. Joe Cocker. Civilized man. You met me. me. Let's You know It's civilized man, beschaafd man. Ja ja, prachtig mooi. Heerlijk liedje. Goed, we gaan door met... Uh, we hebben nog een paar platen te gaan. Het is uh, negen minuten voor één intussen. En voor twee natuurlijk. Uh, dat ik nog goed zeggen, uh, negen minuten voor twee. En we hebben hier Joe Jackson. Fools in love. Oh, oh, ding, ding. Ik dacht eerst even dat het maar was. Maar nee, het is Joe Jackson. Are there any other kind of lovers? Fools in love. Is there any other kind of pain? Everything you do, everywhere you go now, everything you touch. Your lady love, you lady love, you lady love. Fools in love. Are there any creatures more pathetic? Fools in love. Never knowing when they've lost the game. Everything you touch, everything you feel Everything you see, everything you know now Everything you do, you do it for your lady love Your lady love, your lady love, your lady love, your lady love. Fools in love, they think they're heroes Cause they get to feel more pain I said fools in love are zeros I should know I should know because this fools in love again Fools in love Gently hold each other's hands forever From limb from limb. Everything you do, everywhere you go now. Everything you touch, everything you feel. Everything you do, even your rock and roll now. Nothing means a thing except you and your lady. Love you, lady. Love you, lady. Love you, lady. Love. Your lady love.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 En dat heet de Fools in Love. En ik ga intussen zo'n beetje naar de laatste plaats. Ja. Ja. Ik vind toch dat ze niet mogen ontbreken hoor, vandaag. Openingsnummer van het, van het album: Abbey Road. Die zijn de Beatles. En come together. officieel samenopname Abbey Road. John Lennon schreef het. We gaan eruit. Dit was CFM Lunch voor vandaag. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden hebt. En uh, wij wel in ieder geval. En uh, ja, ja, we gaan er snel uit hoor. Prettig weekend allemaal. En uh, tot maandag. Doei.